Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het gaat heel slecht met de Russische oppositieleider Navalny. Hij kan over een paar dagen dood zijn als hij geen goede medische hulp krijgt, zegt een Russische arts. Navalny is de artsrivaal van de Russische president Poetin. Hij zit gevangen in een strafkamp en is in hongerstaking, omdat hij vindt dat hij slecht wordt behandeld. Volgens de arts zou Navalny een hartstilstand kunnen krijgen en werken zijn nieren slecht. De politie heeft gisteravond een einde gemaakt aan een groot feest op straat... in het Noord-Hollandse plaatsje De Goorn. Normaal zou daar dit weekend kermis zijn. 300 mensen stonden te feesten en hielden geen afstand. De politie liet het feest een tijdje doorgaan... maar toen het donker werd is iedereen weggestuurd. Het is niet duidelijk of er boetes zijn uitgedeeld. Een petitie van medewerkers van een ziekenhuis in Breda wordt massaal ondertekend... Volgend weekend staat daar een groot Koningsdagfeest gepland met 10.000 mensen. De ziekenhuismedewerkers noemen dat een klap in hun gezicht. De petitie is al meer dan 100.000 keer ondertekend. Nederlands succes in Spanje. Trainer Ronald Koelman heeft met Barcelona de Spaanse beker gewonnen. In de finale werd Atletic Bilbao met 4-0 verslagen. De grote man was Frenkie de Jong. Hij gaf twee assists en scoorde 2-0. Het is de eerste prijs voor Koeman als trainer van Barcelona. En hij kan over een paar weken ook nog kampioen worden. Het weer, pas op, in het noorden en midden van het land. Vanmorgen nog wat dichte mist. Vanmiddag op de meeste plekken droog en zonnig en zo'n 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 ZFM Met nu ZFM Jazz Luisteraars vanuit een zon Zandvoort. Weer een uitzending van ZFM Jazz, vandaag gepresenteerd door Edward Rauhorst. Ja, in mijn vorige uitzending bleef ik thuis, dat wil zeggen... ik richtte mij op het jazz van Nederlandse bodem. Vandaag neem ik je mee op een uh, reisje, maar u kunt, of jij kunt... gewoon thuis blijven. voetjes onderuit, op de bank, in bed... en lekker luisteren, zonder masker op, uh, volledig coronaproof... gaan we naar Afrika. Afrikaanse klanken, ritmes, uh, titels en ook Afrikaanse artiesten komen vandaag... Voorbij. En ik begon met Duke Ellington, die nam ons mee naar Egypte. Pyramid heet het de nummer uh, van dat geweldige album. Beetje vergeten album Afro Bossa uit 1963... En pratende over de Duke Ellington, dan kom ik direct al bij de Duke Ellington van Afrika, van Zuid-Afrika. De Zuid-Afrikaanse pianist en componist Abdullah Ibrahim, die leefde het grootste gedeelte van zijn leven, of grote gedeeltes van zijn leven in ballingschap vanwege de apartheid destijds, is inmiddels weer terug natuurlijk in, in Zuid-Afrika, in Kaapstad over de 90 jaar oud is die volgens mij still going strong en uh, heeft een kolossaal oeuvre op zijn naam staan. Dit nummertje The Mountain komt van zijn album uit, ik meen 2011. Soto Blue, Abdullah Ibrahim. Welkom bij ZFM Jazz. Ja, Afrikaanse ritmes, klankeur vandaag dus. En die die daar net hoorden, kwamen van Count Basie en zijn uh, orkest. En dat was uh, van een album ja, dat hij uitbracht tegen het einde van zijn uh, loopbaan, begin jaren 70, Garangier door Oliver Nelson. En het werd een beetje afgekraakt door de critici. Want ja, het zou niet uh, het traditionele uh, big band geluid van Count Basie weergeven, maar. Ja, het voordeel voor mij was dat, uh, dat uh, het album voor een prikkie te vinden was uh, in de vinylbakken. Dus ik heb het al vele jaren in mijn collectie en ik kan je verzekeren, ik uh, draai het uh, regelmatig. Het is echt een uh, prachtplaat. Heet het nummer. Komt van de hand van Mulatu astatke Een Ethiopische vibrafonist. Pionier van de Ethiopische jazz. Werkte in de jaren 70 al samen met uh, Duke Ellington. En sinds de jaren 15 uh, ja, is hij weer helemaal hot. Is hij weer helemaal terug. Werkt hij met vooral uh, Amerikaanse en Britse jongelui. Hier werd hij bijgestaan door Byron Wallace op Trompet. En ik vergat daarnet te vertellen dat album van Count Basie uh, heet Afrika En het nummer wat je dus voor dit nummer hoorde... heette uh, African Sunset van Count Basie. Ja, Afrika, dat staat dus uh, centraal vandaag. Um, een van de stemmen van Afrika van dit moment is uh, Angelique Kidjo En hier wordt ze begeleid door de meester bassist Christian McBride. In het nummer Afrika. Angelique Kijo Afrika, geweldig nummer. Uh, de zangeres uit uh, Benin, die jazz, pop, rock, ja, ze kan alles uh, aan. Van uh, Angelique kom ik op Angelica, een nummer van de Blue Notes. Dat wil zeggen... het oorspronkelijke nummer komt van dat album... van Duke Ellington, Afro, Bossa. Purple Gazelle wordt het ook wel genoemd... maar uh, het staat ook bekend als Angelica. En het is uh, uitgevoerd door de eerste... of een van de eerste interraciale bands... Uh, gemengde bands in Zuid-Afrika... tijdens dat apartheidsbewind. Uh, onder meer met Chris McGregor... de pianist Dudu Pukwana, de saxofonist uh, Johnny Diani... de uh, bassist... Um, en ze heten de Blue Notes. Ze waren natuurlijk uh, zwaar onder de indruk van die zwarte muziek uit Amerika. En die konden ze nog luisteren. En ze noemden zichzelf de Blue Notes. En uh, ja, ze hebben heel weinig uh, opgenomen. En die opnames konden pas nadat de apartheid was afgeschaft worden vrijgegeven. En dit nummertje heet dus Angelica en is ergens uit 1963 64. De geluidskwaliteit is niet uh, super, maar het geeft toch een uh, indruk uh, van hoe die Blue Notes al muziek wisten te maken, beïnvloed door Afrikaanse of door Amerikaanse jazz. Angelica, de Blue Notes. De Zuid-Afrikaanse Blue Notes. Die uh, werd het leven zo zuur gemaakt onder de apartheid... dat ze uh, midden jaren zestig al die leden uitweken naar vooral Europa... maar ook uh, Amerika. Kwamen vaak in de free jazz uh, scene terecht. Want die was natuurlijk net uh, aan het opkomen in die tijd. Um, um, en maakten er heel veel platen... samen ook met mensen bijvoorbeeld als uh, Han Bennink hier in, uh, in uh, Nederland. Dat soort uh, Zuid-Afrikaanse muzikanten. Van de andere kant had je... Amerikaanse muzikanten die juist in de jaren 60 naar Afrika gingen, waar natuurlijk die onafhankelijkheidsstrijd aan de gang was en landen onafhankelijk werden. En een van die mensen die zich heel erg in Afrika verdiepte was de pianist en arrangeur Randy Weston. En die verbleef een tijdje begin jaren 60 in. Nigeria En dat resulteerde in twee albums, waaronder een vrij album uh, High Life. En daar komt het volgende nummertje van. Niger Mambo, dat was een uh, soort van lokale hit destijds. En die toverde om tot een soort van ja, uh, jazz, Latijns-Amerikaanse en Afrikaanse uh, song. Luister maar. Randy Weston, Niger Mambo. Nairobi Chant, zo heet het nummer. Van de hand van Teddy Edwards, de saxofonist. Uitgevoerd door Teddy Edwards, Joe Castro, ten tet. En dat is misschien toch wel even leuk om te vertellen. Die Joe Castro, het heeft verder weinig met Afrika te maken. Maar toch, die Joe Castro, die groeide op ergens in Arizona... in een mijnstadje en armoedig leerde zichzelf piano spelen, Kwam met een bandje in Hawaii terecht... en liep daar de rijkste vrouw ter aarde tegen het lijf. Doris Duke, een dochter van een tabakstycoon. Ze deelden tien jaar, vanaf meen 53 tot uh, ergens uh, 63, uh, lief en leed, die Doris Duke en Joe Castro. <coughs> en ze bouwden met het uh, geld en uh, wat die uh, Doris Duke ter beschikking had, uh, vele studio's. Ze bouwden hun uh, villa's om tot uh, muziekstudio's en nodigden dan uh, de top van de jazzscene uit bij hun thuis om opnames te. Maken. En die opnames die kwamen zo rond 2015 voor het eerst beschikbaar. Nu net is er een tweede compilatie beschikbaar uh, gekomen. Uh, Passion Flower heet het geloof ik. Joe Castro, moet je maar eens uh, opzoeken. Echt uh, interessant. Ja, de tune van nieuwe albums... Uh, een vast item binnen ZFM Jazz. Uh, Omar Sosa, de Cubaanse pianist... die is al vele jaren woonachtig in Europa... die maakte in 2009 een tour door Oost-Afrika. Hij stopte in uh, acht uh, landen... en nam daar uh, in elk land een, een aantal sessies op... met lokale muzikanten. En dat is pas nu heel onlangs uh, uitgebracht. Het nummertje wat je gaat luisteren heet Charo Chara. Uh, het komt van het album... Een um, East African Journey is dus uh, dit jaar uitgekomen. Oma Sosa, begeleid door uh, lokale muzikanten, in dit geval uit uh, Madagaskar, meen ik. nummer, briesende, brullende stier... van het gelijknamige album uit 1968... van de Zuid-Afrikaanse saxofonist Winston Nigosi. Want er waren natuurlijk ook uh, Zuid-Afrikaanse uh, muzikanten... die niet in ballingschap gingen, die gewoon thuis bleven. En dat was natuurlijk erg moeilijk om onder dat apartheidsregime... nog uh, platen op te nemen. En dit album uh, werd eigenlijk een soort van underground klassieker. De spirit van uh, John Coltrane waarde natuurlijk rond uh, bij die negotie dat kon je wel uh, horen bij die saxofonist. Dat album is uh, buiten Afrika, buiten Zuid-Afrika niet zo bekend, maar het is echt uh, de moeite waard. Kan ik je vertellen? ZFM Jazz. 2021 cover. Up. Ja, we zijn uh, aangekomen bij een ander vast item van mijn programma: de top 2021 cover-up. Jesse covers, of cover van een nummer uit de top 2000 van de NPO. En dit keer heb ik uh, een cover van uh, um, Jimi Hendrix, Little Wing, uitgevoerd door die meeste gitarist uit de, uh, Benin, Lionel Loueke, uh, met zijn band Gilverma, in dit geval uh, binnenkomend op uh, Plek 806 in de top 2020. Cover up. We zitten al tegen het einde van het eerste uur. Ga niet weg. Ook het tweede uur maken we uh, die reis uh, voort. Uh, zetten we die reis voort in uh, Afrika. Dus uh, blijf zitten waar je zit en uh, geniet van die geweldige muziek. Nu Little Wing, Lionel Loeeken op gitaar. Luisterde naar Lionel Loek en het eerste uur van ZFM Jazz. Oh, na het nieuws, we gaan eruit met een stukje van Becky Mseleku, Nans Luleku van het album Home at van de Zuid-Afrikaanse pianist Becky MUZIEK